De afgelopen decennia is de sociale sector zo overgereguleerd en bekneld geraakt door prestatiemetingen, afrekenen, AM-bestedingen, minuten registreren en andere bureaucratische ballast, dat informele zorg al snel veel warmer en menswaardiger hoogt dan professionele zorg, in Noord-Italië, waar deze ontwikkeling al langer gaande is.